Kasper Meijer met het NOS-journaal. Voor de derde dag op rij bombardeert Israël... doelen van de militante beweging Islamitische Jihad in de Gaza-strook... en worden vanuit Gaza-raketten richting Israël afgevuurd. Het dodental aan Palestijnse zijde is opgelopen tot 29. Onder de doden was vannacht opnieuw een hoge commandant van Islamitische Jihad... en daarmee zijn volgens Israël alle hoge leiders van de beweging gedood. Aan de Israëlische kant zijn 21 mensen gewond geraakt. Op de A27 ter hoogte van Nieuwe Dijk in Noord-Brabant is vanochtend een auto gecrashed na een politieachtervolging. Volgens de politie werd er tijdens een deel van de achtervolging spookgereden door de auto. De drie inzittenden raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Ze zijn ook aangehouden. Wat de aanleiding was voor de achtervolging is niet bekendgemaakt. Ook is niet duidelijk hoe de drie eraan toe zijn. Taiwan heeft gevechtsvliegtuigen en schepen uitgezonden... als reactie op de Chinese militaire oefeningen rond het eiland. Volgens Taiwan is het een gepaste reactie op die oefeningen. Taiwan zegt dat ook vandaag meerdere Chinese schepen, vliegtuigen en drones... gesimuleerde aanvallen uitvoeren op het eiland en op Taiwanese marineschepen. De Chinese militaire oefeningen rond Taiwan begonnen afgelopen donderdag... na het bezoek van de Amerikaanse politica Nancy Pelosi aan Taiwan. Natuurorganisaties willen geen water bij de wijn doen als het om de stikstofplannen gaat. Organisaties als Greenpeace, het Wereldnatuurfonds en Natuurmonumenten... zitten binnenkort om tafel met bemiddelaar Johan Remkes en het kabinet. Verschillende boerenorganisaties willen vijf jaar langer de tijd krijgen... tot 2035 om de stikstofuitstoot te verlagen. Maar voor de natuurorganisaties is dat onbespreekbaar. Het weer, volop zon vandaag en het blijft overal droog. Het wordt 20 graden in het noorden tot lokaal 26 in Limburg. Morgen ook een zonnige dag en nog iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 10 minuten vertraging voor het verkeer op de A7 vanuit Heerenveen naar Hoorn... bij de Noever 5 kilometer file. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort. Zin in Zandvoort. Is zin in ZFM CSM. Met nu Zandvoort uit Zandvoort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 Ja, zuster, nee, zuster, Zijn hier de buren. Ja, zuster, nee, laten we allemaal doen wat we willen. Zonder te schreeuwen en zonder te gillen. Doe wat je het liefste doet. Ja, ja zuster, nee, zuster, dan is het altijd goed. Ja, zuster, nee, zuster, ja, zuster, nee, zuster, ja, zuster.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 Samen door een modderplas. Goed je alweer tijd, goed je tijd. Toen ik voor een koperen cent. een boodschap voor mijn moeder deed. Ja, wat een wij wij wij. je tijd, goed je tijd. Op mijn rode driewielfiets helemaal naar oma reed. De kat die oude een stoepjes zat te dromen. Het rommeltje, waar snoepen zat, stond daar op het buffet naast een donkerbruin portret van Opa. Dag Opa. Goed je oude tijd, goed je oude tijd, toen je in je blote gat. Zingend op het gras liep, liep. Ja wat een wij wij wij groeien je alweer tijd, gooi je alweer tijd. Ja, was de teddybeer die altijd veilig naast je sliep. Ja wat een wij wij wij. Ja wat een wij wij wij.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 Een vlag en een ballonnetje, een hooggeëerd publiek. Een muts van rood papier, een wereld van plezier. Waar jabba da bai, wai wai, waai, waai, waai, waai, wai waai, bai, waai, waai, waai, bai. oude tijd, waai, waai, waai, waai, waai, waai, waai, waai, waai, waai, ja, maar de gooi je al tijd, gooi je al tijd, die weer zo dichtbij lijkt nou, jezelf twee van die potters hebt. Ja, wa, Ja, wa, wa, wa, Ja, wa, wa, wa, wa, wa, Ja, wa, wa, wa, wa, da, Ja, ja, wat op mijn waai, wa, wa. ja, wat op mijn waai. Wa, wa. Waar bleef de tijd toen ik als broekje in de branding stond?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 Kolenjatten in de groentekist In de mist Waar bleef de tijd Toen mijn rapport weer net een vijver was En mijn moeder al die eentjes las overgaf de naar het eind En naar die lerares Pianoles Van door in van vatselaar Waar bleef de tijd Waarom gaat het zo snel Waar bleef de tijd Toen ik het en zwarte truien nog droeg Met de houtje touw de jas in de kroeg Oh, het is alweer een en de existentialisten zaten op saint germain de prés En gedweegd, deed je mee? Zong de liedjes van Juliette Gregault Détamines zoals Marcel Marceau, In mayo, Waar bleef de tijd? Ieder jaar was er voor van de klok maar de met de met de beat en de rock Overleef toch al die nieuweheid, die tijd van dozems en van brozens en van hippie en van provo. Waar bleef de tijd? Waarom gaat het zo snel? Waar bleef? De te hey.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 De oude tijd. En de volgende artiest, ook uitgezocht door Kordraaier, is Julius de Korte, beter bekend als Jules de Korte, geboren in Deurne op 29 maart 1924 en overleden in Eindhoven op 16 februari 1996, was een Nederlandse liedjesschrijver, componist, pianist en zanger. De Korte werd als zanger, dichter, pianist in Nederland en België, ik met het liedjes als De Vogels. Ik zou wel eens willen weten, hallo koning op en als je overmorgen oud bent, nou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 Het is mijn buurt niet meer, het is voorbij. Alleen een brok sentiment is die buurt voor mij. Mijn buurt, zo mag ik het wel noemen. Met tantes, ooms bij de vleet. Ik kan mezelf erop roepen.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 Het is mijn buurt niet meer Het is voor mij Alleen een brok sentiment Een droom is die buurt voor mij Zeg, weet je nog van Cody Die altijd langs kwam fietsen En die dan altijd zwaaide Ja, deze We hoopten elke keer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 als je er nou langs ziet gaan, dan is daar niks bijzonders aan. Gewoon een dikke dame op een vier. Want Kobi had kuren, dat was voor ons wel triest. Maar Kobi zag niks in een aankomend artiest. En daarom nam Kobi, niet jou en ook niet mij. Waar nam ze een gozer met de runder? Met de runder, maar nam ze een gozer, met de runder en varkenslagerij. En daarom nam, kom niet jou en ook niet mij, maar nam ze een gozer, met de runder, met de runder. Maar gozer met een runder en Ja, u hoorde twee stukjes muziek van Willy Alberti. Eerst Willy Alberti met de buurt. En daarvoor uh, Willy Alberti tezamen met Wim Zonneveld met de uh, En Wim Zonneveld is geboren als Willem Zonneveld. Geboren in Utrecht op 28 juni 1917. En overleden in Amsterdam op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 Middellange honing, u luistert naar Zandvoort uit Zandvoort, met Mario Zandvoort. Als die boven aan de hemel staat, is het net of alles beter gaat. Het Is het alleen een vijf als, als, als de zon schijnt Als de zon schijnt Als de zon schijnt Al dertig jaar lang had zijn vrouw Met de adepels zitten wachten om zes uur kwam hij van zijn werk, maar thuis kwam hij naar achter. Dan hoorde zij er eens op de trap hoeveel Jacob er weer had gedronken. Hij schrokte zijn gauw op en ging in zijn stoel zitten ronken. Zij wist dat hij in de kroeg klafajasten en moppen vertelde, terwijl zij bij het karige licht voor een hongel aan hem de verstelde.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 Veel te vaak heeft zo'n schat die ik mateloos aanbad Met haar fraaie voet er bovenop te staan. En het is ook reuze zonde van je energie en tijd Dat je nachten met een kaarsvlam bij het open venster slijt Nooit meer verliefd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 en als het eindelijk klaar is, zegt ze enthousiast en blij Dat doe je stukken handiger, dan jaapt die vriend van mij mee. Nooit meer verliefd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 Geef me nog een laatste biertje Voor je me de kroeg uitsmijt Ik wou nog even afscheid nemen dan is het ook de hoogste tijd Morgen zit ik ergens anders Je bent me weer voor heel lang kwijt